Start. Dit is Ewouten Jong met het NOS Journaal. Op verschillende plaatsen in het land zijn maatregelen genomen vanwege de hoge waterstanden. Zo zijn hier en daar kaders langs de rivieren afgesloten. Door het hoge water zijn verschillende lage gelegen stukken land ondergelopen, maar dat heeft nog geen grote problemen veroorzaakt. Rijkswaterstaat verwacht niet dat die alsnog zullen ontstaan. Minister Wiebes van Economische Zaken gaat zijn best doen om de gaswinningen in noordoost groningen zo snel mogelijk zo ver mogelijk terug te brengen. Hij zei dat na de aardbeving van vanmiddag bij Zee Rijp. Dat was de vijftiende in Noord-Nederland met een kracht van drie of meer. Inmiddels zijn er volgens het KNMI meer dan duizend aardbevingen geweest daar. En die waren allemaal het gevolg van de aardgaswinning in Groningen.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 De VS maakt een eind aan de speciale status voor immigranten uit El Salvador. Bijna 200.000 mensen moeten volgend jaar terug of proberen een permanente verblijfsvergunning te krijgen. De regering Trump maakt een eind aan een speciale regeling voor immigranten uit rampgebieden. In Duitsland is een aanslag gepleegd op een voetballer van koerdische afkomst. Op de snelweg A4 bij Duren werden enkele schoten afgevuurd op de auto van Denis Naki. De voetballer speelde eerder in Duitsland, maar komt nu uit voor een club in de Koerdische stad Diyarbakir. Naki laat zich geregeld kritisch uit over de Turkse regering en is in Turkije daarvoor ook veroordeeld. Hij denkt dat de Turkse geheime dienst achter de aanslag zit. Het weer, afwisselend opklaringen en wolken met landinwaarts lichte vorst. Het blijft stevig waaien uit het oosten, waardoor het flink koud aanvoelt. Morgen meer bewolking en later in de middag en avond in het oosten kans op regen. Het wordt 3 tot 7 graden.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 Rijst nu zijn heilige naam. Met meer passie dan ooit. O mijn ziel. Verheerlijk zijn heilige naam. Heer telt toont u ons uw liefde.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 vluchten En, en dachten mij meer dan ooit meer dan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 ziel vindt rust want in de storm bent u dichtbij ik ben van u en nu van mij de diepste zee voor genade, uw sterke hand, die houdt mij vast. En als mijn voeten zouden.